9 uur, het NOS-journaal, door Alt -Megens. vice Vicepresident Donner van de Raad van State heeft zijn hulp aangeboden bij de komende kabinetsformatie. Volgens Dagblad Trouw zou hij na de verkiezingen een analyse kunnen maken van de politieke situatie. Maar Tweede Kamerlid Schouw van D66 ziet daar niets in. Hij vreest dat het formatieproces op deze manier buiten de Kamer om alsnog wordt beïnvloed. Door een initiatief van D66 heeft de koningin geen directe rol meer in het formatieproces en moet de Tweede Kamer zelf een informateur aanwijzen. Verschillende partijen vrezen nu dat de start van het proces een rommeltje wordt, schrijft Trouw. Donner zegt in een reactie dat hij alleen in actie zal komen als de Tweede Kamer daarom vraagt. China heeft tientallen nieuwe vliegtuigen besteld bij de Europese vliegtuigfabrikant Airbus. Voor de 50 nieuwe A320 toestellen wordt zo'n 2,8 miljard euro betaald. De deal werd gesloten tijdens een bijeenkomst met de Duitse bondskanselier Merkel en de Chinese premier Wen Jiabao. Merkel is met veel van haar ministers in Peking voor een tweedaags bezoek. Duitsland en China sloten tijdens het bezoek meer dan tien contracten op het gebied van onder meer energie, gezondheidszorg en telecommunicatie. Winkeliers worden steeds vaker het slachtoffer van winkeldieven die geweld gebruiken als ze worden betrapt. Veel mensen durven zelfs geen aangifte te doen, zegt de detailhandel Nederland. Volgens de politie is het geweld tegen winkeliers... in de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd. 40% van de winkeliers durft niet naar de politie te gaan... uit angst voor wraakacties. Detailhandel Nederland dringt er bij zijn leden op aan... om wel aangifte te doen. Volgens de organisatie zou het helpen als winkeliers de zekerheid hebben... dat het zin heeft om 112 te bellen bij een diefstal die dreigt te escaleren. Daarnaast is het volgens de organisatie belangrijk... dat de politie naar zo'n telefoontje meteen komt... De oceanen verzuren steeds sneller en in sterkere mate. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben dat aangetoond... samen met internationale collega's. Het onderzoek verschijnt vandaag in het tijdschrift Nature. De onderzoekers hebben monsters genomen uit de oceaanbodem. Uit die monsters wordt duidelijk dat er de afgelopen 53 miljoen jaar... vaker perioden zijn geweest waarin de oceanen zuurder werden... bijvoorbeeld na vulkaanuitbarstingen. Maar het proces gaat nu veel sneller dan anders oceanen verzuren door de uitstoot van CO2. Een hogere zuurgraad verstoort het leven in de oceanen. Kalkskelet van schaaldieren en koraal lossen op in zuur. Het weer is bewolkt, kans op wat regen. In de loop van de ochtend breekt vanuit het westen de zon door. Vanmiddag wisselen bewolkt met af en toe zon en ook wat buien. Maxima lopen uiteen van 20 graden aan zee tot 22 graden in het oosten. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met 16 files. Goed voor bijna 50 kilometer. Pouder op de A12 in de richting Den Haag... staat bij Woerden 2 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstok is dicht. En op de A20 naar Gouden staat nog 5 kilometer... bij kroopend door een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. De A44, Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij kroopend Veen. Daar is de linkerrijstok dicht. Daar staat inmiddels 3 kilometer. En Autopech zorgt voor extra vertraging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 KPN doet het gewoon voor ondernemers. John Hyatt. de beste songs van deze legendarische singer-songwriter. Nu verzameld op een 3CD-box. So John Hyatt. collected. 3CD's, it, 57 songs hey, voor nog geen 20 euro. Don't you know, we're John Hyatt Collected in het NOS Radio in Journaal Marcel Ooster. En Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het gaat slecht met onze oceaan en het gaat nog veel sneller slecht dan onderzoekers dachten. Met alle gevolgen van dien voor de bewoners van de zee. Straks een van de onderzoekers in het Radio 1 Journaal. We reizen eerst af naar Berlijn en Peking. De Duitse bondskanselier Merkel is op bezoek in China en ze is niet alleen, maar liefst zeven ministers en een aantal topmensen van grote ondernemingen heeft ze meegenomen. En de eerste deal is zojuist al gesloten. China heeft 50 vliegtuigen van Airbus besteld, ter waarde van 2,8 miljard euro. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, is het uh, nu dan al een succes, dat bezoek? Nou, ja, het is in ieder geval een goed begin. Meteen bij het begin van het bezoek een paar handelsverdragen tekenen. Tot het laatste moment was spannend of die bestelling van de Airbus daarbij zou zijn. Of die door zou gaan. Het zijn er nu 50. Ze hadden stiekem op het dubbele gehoopt. Maar dat zeg je het natuurlijk niet als je ze inderdaad krijgt, die bestellingen. Het zijn er nu 50. Dus is een goed begin voor de toekomst. Uh, ze worden in China afgemonteerd. China is ook het enige land buiten Europa waar dat gebeurt. Maar dan moet China er natuurlijk wel voldoende blijven kopen. Uh, het is in ieder geval een goed signaal voor de rest van het bezoek. Want Merkel is er toch vooral voor die handelsbetrekkingen. Wat je zei is, ik met een enorm ministers van Financiën, Economie, Buitenlandse Zaken, het halve kabinet is mee, de hoogste baas van Siemens, die van Volkswagen. Het is het tweede bezoek van Merkel dit jaar en het zesde sinds ze kanselier is. Dus je kan echt zeggen dat ze China ontdekt heeft eh, als handelspartner, steeds belangrijker ook voor Duitsland. Naarmate het slecht gaat in Zuid-Europa, moet Duitsland toch zorgen dat de export naar China in ieder geval groeit en dat lukt aardig. En als politieke partner, die bijvoorbeeld voor een deel ook de plaats van Rusland in moet nemen, eh, met Moskou kun je misschien wel minder goed samenwerken laatste. Tijd, denk aan Syrië. Dus misschien denkt Merkel: kun je dan door goede contacten met Peking wel een heel eind verder komen? We gaan naar Peking, correspondent Marieke de Vries daar. De Airbussen zijn besteld, al waren het dan minder dan Merkel had gehoopt. Wat staat er nog meer op de agenda tijdens dit bezoek? Nou, vooral dus die relatie tussen die tweede en vierde economie ter wereld, hè? China en Duitsland, wat ze ook voor elkaar kunnen betekenen deze, tijdens deze crisis. En hè, de hele wereld kijkt eigenlijk toe wat deze twee economische grootmachten hè, ieder op hun eigen continent, continent kunnen doen om de crisis aan te pakken. En de handel tussen de twee landen was meer dan 150 miljard euro vorig jaar en daarmee heeft Duitsland dus... ...goed voor 30% van alle Europese handel van en naar China. En is ook een hele gespreks, eh, belangrijke gesprekspartner voor China. Want China begint de dalende export ook te voelen. Hè. Nu Europa en de Verenigde Staten minder goederen kopen uit China. In de havensteden staan bijvoorbeeld duizenden banen op de tocht daardoor. Maar China heeft wel nog steeds de grootste reserves ter wereld. En speelt ook een belangrijke rol binnen het IMF. En kan dus ook Europa helpen in die crisis... Bijvoorbeeld door het opkopen van staatsobligaties van, van, uh, Japan, of, uh, sorry, van Spanje of Italië. En Huijitaal heeft deze week nog gezegd dat tot 2020 vooral de import sterk zal gaan toenemen van China. En dat is een goed nieuws voor Duitsland, want veel van die goederen zullen ze uit Duitsland halen. Wouter Meijer in Berlijn. Um, Merkel wordt daar gezien als mevrouw Europa in China. Z zal ze het ook over Europa hebben? Zal ze Europa ook daar verkopen? Of is het er echt voor Duitsland? Nou, officieel is het natuurlijk alleen voor Duitsland... maar ze beseften ook wel dat China via haar probeert... de banden met Europa te verbeteren. Uh, want ze weten in China eigenlijk niet precies met wie je in Europa moet praten. Dat is het oude probleem dat Kissinger geloof ik al heeft gezegd. Uh, ik zou Europa wel willen bellen als iemand mij het telefoonnummer zou geven. Dus ze zoeken bij Merkel toch een soort antwoord op hoe het dan gaat. En, en als een van de leiders die hier al vrij lang zitten. Het belangrijkste land in Europa. Uh, en China heeft er natuurlijk groot belang bij dat Europa... niet heel diep wegzakt in de crisis dat de euro stabiel blijft. Precies twee dingen die Merkel ook heel graag wil, hè, tegenwicht bieden aan de Amerikaanse dollar... Euh, zorgen dat er in een wereld meerdere grote valuta zijn. Daar hebben Europa en China allebei wat aan. Marika, je zei het al, de Chinezen beginnen zo langzaamaan in de export... te voelen dat het mis is in Europa. Hoe kijken de Chinezen naar de Europese crisis... en de manier waarop Europa ermee omgaat? Nou ja, eigenlijk heeft China een beetje het vertrouwen verloren in Europa als instituut dan. Hè? Dus in de Europese Commissie in Brussel. Uh, China vindt eigenlijk dat Brussel faalt in het, in het overbrengen gewoon van een consistente en besluitvaardige boodschap. Dat vindt Europa gewoon niet besluitvaardig genoeg. En voor een uh, duidelijk geluid dan uit Europa wenden ze zich tot afzonderlijke Europese landen. Dus uh, niet alleen, niet meer naar Brussel, maar naar, uh, bijvoorbeeld als er met Nederland iets aan de hand is, gaan ze één op één om de tafel. En nu in dit geval natuurlijk met Merkel. En Merkel, zoals Wouter net ook al zei, daar zijn de ogen in eerste instantie op gericht. Omdat zij. Toch hè, de, de, de voortrekker van uh, uh, alle landen in Europa is op dit moment hoe de crisis moet worden aangepakt. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat zij haar hand op de grootste portemonnee heeft. En dus uh, het meest uitvaardig kan zijn. Goed. Dankjewel Marike de Vries vanuit Peking. En u hoorde ook Wouter Meijer vanuit Berlijn. 10 over 9, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het gaat steeds slechter met de oceanen. Overbevissing, klimaatverandering en de plastic afvalberg zijn bekend. En sinds een paar jaar verzuren de oceanen ook steeds meer. Zo'n hoge zuurgraad is slecht voor vissen en kleine organismen... als koralen en schaaldieren. En die verzuring gaat ook nog eens sneller dan ooit. En blijkt ook sterker te zijn dan ooit. Appie Sluis van de Universiteit Utrecht is een van de mensen die dat heeft onderzocht. Onderzoek wordt vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Meneer Sluis, goedemorgen. Goedemorgen. U bent paleo-oceanograaf en onderzoekt de oudheid van de zee. Was er in de, in de, in de, in de oudheid ook al sprake van verzuring? Uh, soms wel. Er zijn perioden door natuurlijke oorzaken die ook gekarakteriseerd werden door hoge CO2-concentratie in de atmosfeer. En hoge CO2-concentraties veroorzaakten een zuurdere oceaan. Wat is het verschil met nu? Het verschil met nu is dat uh, de snelheid waarmee de CO2-concentratie toeneemt... zo hoog is, waardoor de, en daardoor de oceanen veel sterker. Dus de, hoe sneller de CO2 wordt toegevoegd, hoe, hoe meer de oceanen verzuren. En dat gaat te snel voor uh, het leven in de oceaan? Die kunnen zich daar niet in aanpassen? Nou, uh, dat is uh, zeer waarschijnlijk. Uh, we weten nog niet precies hoe uh, die verzuring... ...precies zijn weerslag zal hebben op de biologie in de oceaan. Er wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan in laboratoria. Maar de kans is groot dat er grote verschuivingen zullen plaatsvinden in ecosystemen... ...welke soorten veel voorkomen en welke soorten weinig voorkomen. Ja, want heeft u in het verleden gezien in de oudheid van de zee dat, dat dieren zich wel konden aanpassen? Nou, we zien in het verleden dat er inderdaad wel degelijk veranderingen zijn in de zuurgraad van de oceaan. Dat hebben we nu uh, heel goed gedocumenteerd. Uh, maar het grote verschil is uh, dat die veranderingen in de CO2-concentratie vroeger uh, relatief langzaam gingen. Uh, en dan heeft, dan heeft het, uh, de biologie zeer waarschijnlijk tijd genoeg om zich aan te passen op die veranderende zuurgraad. Ja. Het verschil met nu is dat het zo snel gaat dat die oceaan... Niet alleen sterker, maar ook sneller verzuurt. En daardoor kan uh, waarschijnlijk de biologie zich minder makkelijk aanpassen. Ja, maar de gevolgen moeten dus nog onderzocht worden, zegt u. Dat onderzoek gaat door. Maar wel al zeker is dat die schaaldieren en koraal er niet tegen kunnen? Nou, er, er wordt inderdaad heel veel onderzoek nu naar gedaan. Het, het is duidelijk dat er al uh, de meeste inderdaad kalkhoudende organismen... Organismen die een kalkskeletje maken... Uh, die laten inderdaad zien dat, er, uh, dat ze minder goed kalk kunnen maken met een hogere zuurgraad. Uh, en dat heeft ongetwijfeld precies uh, een gevolg voor, uh, voor de biologie in de oceaan. Wat de gevolgen precies zijn. En of er bijvoorbeeld een invloed is op bijvoorbeeld visstanden en dat soort dingen. Uh, dat is nog onduidelijk en daar uh, zijn mensen hard mee bezig op het moment. Het zou dus wel kunnen dat uh, schaaldieren kunnen overleven. Het zou zomaar kunnen. Mm. Uh, maar wat wel duidelijk is, is dat er uh, veranderingen in die ecosystemen plaatsvinden. Sommige soorten doen het misschien beter in een zure ja. oceaan. Andere soorten doen het slechter. Ja, maar het, het, het hoeft niet per se slechter te zijn, dus, zegt hij eigenlijk ook. Of dat, dat moet nog onderzocht worden. Nou, het, het, het, het is niet per se zo dat de soorten gaan uitsterven, dat is onduidelijk. Uh, maar dat er veranderingen in de oceaan plaatsvinden, dat is duidelijk. En uh, dat zal we zijn weerslag zal hebben op de manier waarop wij met de oceaan omgaan. Uh, de services die uit de oceaan komen, uh, dat, is, uh, dat is zeer waarschijnlijk. Hoe bedoelt u dat? dat nou, bedoelt. Ja, dus wij, wij zijn natuurlijk uh, als mens druk bezig met visserij in de oceaan. Ja. Nou, het zou best kunnen dat de, de, de gevolgen van menselijk ingrijpen in de oceaan... zijn weerslag zal hebben op, uh, op, de, op het voorkomen van bepaalde soorten vissen hier en daar. U bedoelt uh, over bevissing? heeft dat dan over overbevissing? Nou, ja, overbevissing is één ding. Maar het andere bijvoorbeeld is uh, inderdaad de zuurgraad van de oceaan. het andere is uh, het gebrek aan zuurstof... wat langzamerhand ontstaan is in de oceaan. En dat soort dingen die zal zeker een invloed hebben op ecosystemen. Ja, maar beste bescherming dus minder CO2-uitstoot. Ja, dus dat zien, we ook, uh, dat zien we ook in het verleden. Hè. Dus, uh, op het moment dat die CO2-concentratie heel snel en heel uh, veel toeneemt... Uh, dan krijg je dus inderdaad die verzuring van de oceaan. Ja. Uh, en dat zal zo'n effect hebben op de biologie... Um, als, we, als we op dit moment uh, stoppen met het, met het verbranden van fossiele brandstoffen en die CO2-uitstoot reduceren... dan zal de oceaan minder verzuren dan als we heel erg sterk doorgaan. En dat is, uh, en dat is uh, wel degelijk een advies. Appjesluis, onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, graag. Gedaan. Goedemorgen. Ja, we zijn populair in het buitenland. Nou ja, Nederlandse televisieseries dan. De VARA verkoopt overspel aan Amerika. Er hoort u zo meer over. Eerst naar het Jonserhokka voor de verkeersinformatie. 15 files nog, eh, Lara, eh, twee opvallende op de A12 in de richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij woorden. Daar zijn inmiddels twee rijstoken dicht en er staat een vier kilometer file. op de A44 richting Amsterdam, daar is het misgegaan bij knoopend Burgerveen. Daar is de linkerrijstrook dicht en daar staat 4 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. New Orleans, ook wel de Big Easy genoemd, had het niet makkelijk de afgelopen jaren. 29 augustus 2005 staat collectief in het geheugen gegift. Toen raasde de allesverwoestende orkaan Katrina over de stad. En precies zeven jaar later, gisteren, kwam er weer een orkaan aan land. Isaac. Zo klinkt een orkaan in de eerste categorie: Orkaan Isaac kwam gisteren aan land aan de Amerikaanse golfkust. We zien vier banden En ze produceren allemaal heel stroomge winden. Dit zijn waar de sterkste winden en de hogste regen zijn. je wat het betekent om New Orleans te missen? Isaac raasde precies zeven jaar na orkaan Katrina over de zuidelijke staten van Amerika. Isaac haalde afgelopen dagen windsnelheden tot 130 kilometer per uur. Katrina trok destijds met windstoten tot 240 kilometer per uur over New Orleans. Golven van bijna drie meter hoog beukten op de kust van Louisiana. Zeven jaar geleden waren ze tot wel zes meter hoog. Toen konden de dijken het niet aan en overstroomden grote delen van het achterland. 1800 mensen kwamen om het leven, ruim 700 worden er nog steeds vermist. Slachtoffers heeft Isaac nog niet gemaakt in de Verenigde Staten. En daarmee lijkt de orkaan het kleine broertje van Katrina. Maar onderschatten, dat mag zeker niet. De afgelopen 24 uur viel er 22 centimeter regen. In Nederland valt gemiddeld 90 centimeter regen. Per jaar. I mean, at times the winds can gust oh man, is hard ik mean, you know, taking hier op de grond op the grond. Imagine wat deze just dealing als we met deze rain van winds en winden die 50, 60 miles per uur De grote vraag bij Isaac, vooral na de ramp die Katrina veroorzaakte... houden de dijken het? Want na 2005 werd een hele nieuwe waterkering ontworpen en gebouwd. We zijn hier in Great And the sights are unbelievable. It is slecht. Dit is de flood Je kunt can see water coming through that 20-foot high floodgate right Ten zuiden van New Orleans stroomde gisteren het water over de dijken. Maar doorbreken, dat gebeurt niet. De dijken houden het. The lazy Mississippi de totale kosten van Katrina worden geraamd op 81 miljard dollar. Zo'n 65 miljard euro. Ook in dat opzicht zal Isaac het kleine broertje blijven. Al zal pas later duidelijk worden hoe hoog de schade precies is. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart. Isaac dus aan land gekomen, New Orleans. New Orleans lijkt het er redelijk van af te brengen. En Isaac is inmiddels een tropische storm geworden. Anna, swing out sister, you're on my mind. Minuten voor half tien is het. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan weer naar Mino Remmers. Die beweegt zich vanochtend als het ware Miss Marple met zijn speurneus <laughs> over de grens tussen België en Nederland. Mino. Ja. Het is het verhaal van het grenslijk. Uh, 2008 is hier een, uh, een wit-Russische dame gevonden in een kliko. Ze zat in de purschuim gepakt. Daar zat weer een kist omheen. En dat gebeurde allemaal in een pand wat staat half op de grens... Nederland-België in Baarle-Nassau, schuine streep Baarle-Hertog. De huidige eigenaar is... Van Tilburg en hij verhuurt ruimtes. Het is een curieus gebouw, want ooit zat hier de Femisbank in met geheime kluisruimtes. We hebben een boekenkast gezien die weggeklapt kan worden, en nu staan we boven. Hier is het gebeurd: de moord. Ze denken van wel, hier is in ieder geval veel onderzocht. Wat troffen jullie aan? Wij troffen hier een, dit was een slaapkamer, een, een groot weggesneden stuk tapijt aan. Er was een hap uit het tapijt, ja. en uh, onderzoeksporen op de muur. Politie eh, onderzoeksporen. Ja, wisten jullie toen al van, ja, daar hier is die moord geweest die toen al heel veel stof eh, liet opwaaien? Ja, ja, dat was bekend in het dorp bij komen uit het dorp. Hier het pand is ook verzegeld geweest. Er is natuurlijk heel veel politie geweest. Dus we wisten wat we kochten. Ja. Um, de, de zaak uh, dient vandaag in Breda. Althans, het Openbaar Ministerie heeft om uitstel gevraagd. De rechtbank in Breda neemt daar vanaf half tien een beslissing over... om te kijken of er toch nog meer onderzoek uh, uh, moet plaatsvinden. Want er zijn heel veel vraagtekens omtrent dat lijk en of de verdachte. Uh, inderdaad, die moord wel gepleegd zou hebben. Want er moet wettig een overtuigend bewijs zijn. Immers, de doodsoorzaak is nooit vast komen te staan. Toon Verheijen, van de gezet van Antwerpen... we hadden hem vanochtend hier, hij is inmiddels in Breda. En die kon ook uitleggen dat, inderdaad, hij vertelde het aan mij... die doodsoorzaak, daar is nog steeds één groot mysterie. Nee, nog steeds niet, ja. We moeten ervan uitgaan, ze is vermoord want anders komt het lichaam ook niet zomaar in die afvalcontainer terecht. Maar er is dus eerst het NIV dat meer dan anderhalf jaar tijd heeft nodig gehad om de doodsoorzaak te achterhalen. Dan zijn ze niet in geslaagd, hebben ze ze ook netjes meegedeeld aan de rechtbank. Kijk, wij vinden het niet. Maar behalve het Nederlands Forensisch Instituut... is het lichaam ook onderzocht door Engelse collega's? Ja, daarna is het naar een uh, gespecialiseerd bureau in het buitenland gegaan. Ook die hebben ongeveer dezelfde periode nodig gehad om ook nog eens alles te onderzoeken. Maar ook zij hebben niet rechtstreeks een doodsoorzaak kunnen vinden. Er zijn er een aantal veronderstellingen. Een aantal deskundigen zeggen van ja, het is toch wel dat... En dat zou dan die snijwonde in het dijbeen zijn. Maar andere deskundigen zeggen dan van... nee, die wonde kan ook ontstaan zijn door het te, te lang in de container zitten... of door het manier waarop ze geplooid zat in de container. Ja, want ze zat opgevouwen in die kliko, Wat zou het motief zijn geweest van de verdachte? Ervan uitgaande dat het de, de ex-man is, denk ik wel aan een, een passioneel drama. De, de, de verdachte is nu vrij, hè? Hij is uh, twee keer uh, opgepakt en aangehouden geweest in deze zaak... maar is twee keer vrijgelaten omdat het onderzoek te lang duurde. Een curieuze zaak in een curieus gebouw... waar eerst de Femisbank in zat met al die geheime gangen hier. Uh, verborgen ruimte, een boekenkast met een gang erachter. Dit moet toch ook voor een, een beetje rechtbankverslag geven... een verhaal zijn om van te smullen? Absoluut, daarom interageert met deze zaak ook zo. Ik, ik, ik heb al zoveel moorden meegemaakt in, in zoveel panden, maar dit pand... Is... Dit is een Agatha Christie in het kwadraat? Absoluut. Misschien dat ik er ooit zelf wel een boek over schrijf. Je weet nooit. Toon Verheijen van uh, de gezet van Antwerpen. Ja. Uh, uh, boven is ze waarschijnlijk vermoord. Uh. Beneden is de kliko gevonden. En nu gaan we naar de garage, Sander. Jazeker, we gaan door Nederland Even naar buiten. Even kijken, naar door Nederland weer naar buiten. Dat maakt het ook zo curieus. Hè? Daarom konden ze dit gebouw ook gebruiken om geld wit te wassen. En een verborgen boekhouding, letterlijk achter een boekenkast verstopt. Twee kluisruimtes. We lopen nu dus buiten om. De politie heeft hier heel veel onderzoek gedaan. Uh, het is eigenlijk gek, hè? want als de muren zouden kunnen praten... Dan zouden we ook dit kunnen laten horen namelijk. Ja, echt waar. Zo heb je het over een lijk en zo heb je het over Helmoet Lotti. Want Helmoet Lotti. is hier, uh, zijn manager zat hier in het pand, heeft hier het kantoor gehad. Dat is de ex van Cordy Konings. Ja, absoluut, meneer Hoor. En die zat hier weer voordat uh, de verdachte hier woonde. Ja, voordat de verdachte hier kwam had hij hier kantoor. Ja. Dus dat dus heeft ook nog een link met wat we net hoorden, Helmoet Lotti. Nou. Hmm. Dan gaan we nu. Terwijl Helmut Lotti wegzinkt, zien we hier in de garage. En die, ja, hier moet dan het lijk, die Wit-Russische dame. Ik ben er naam even kwijt. Maar die moet hier in die klikko zijn gestopt. Dus. Hier is in ieder geval ook weer iets ja. gebeurd. Ja, hier zitten nog bloedsporen zien. op de grond. Ja, en politiestickertjes wederom. Ja. ja, ik zie ze al niet meer als ik hier dagelijks kom. Nee. Maar nu ik erop let, zitten ze er weer. Ik ga afscheid nemen van Baarle Nassau, Baarle van een curieus gebouw. Hebt u er zelf een beetje een raar smaakje... of vindt u toch wel een fijn kantoor waar u zit? Nee, het is absoluut een fijn kantoor en het is een bijzonder gebouw. Het hoort bij het dorp. Bij het mysterie van, van het dorp. Ja, goed. We zullen zien wat de rechtbank vandaag beslist. Of de zaak wordt aangehouden of dat de verdachte wordt vrijgesproken. Ga ik het pand veilig verlaten via Nederlandse bodem. Willem Steenhouwer, advocaat. Zouden we elkaar nog eens kunnen zien? Ik heb een uh, spoedklusje... De bent alibi zijn wij te lul. Het stomste dat ik ooit gedaan heb. Wat mij betreft hoeft hij nooit meer kinderen te krijgen. Die ben je over een grens gegaan. Ik. Heb ik nou alles op het spel gezet voor een moordenaar? fragment uit de televisieserie Overspel. De farah serie is aangekocht door de Amerikaanse zender ABC... die er een remake van gaat maken met als titel Betrayal. Niet de eerste keer dat ABC een Nederlandse serie heeft gekocht. Eerder kocht het de serie Penosa, uitgezonden door de KRO. Robert Kivit, hoofddrama van de Vara. Goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat is dat voor succes? Hoe groot is dit? Nou, voor ons en voor de Farah uh, bijzonder en groot... Want, uh... Ja, nog nooit eerder gebeurd bij ons en het is een grote eer dat een groot netwerk zoals ABC overspel gezien heeft, daar zeer door geraakt is en enthousiast is om een remake te maken. Dus wij zijn zeer verschuldigd. Dat is natuurlijk een prachtig compliment voor u ook als hoofdrama van de vader, voor de spelers en voor degene die het bedacht heeft. Is het ook interessant financieel gezien? Krijgt u daar een leuk bedrag voor? Ik zal het dus met de directie over hebben. Maar wij zijn er vooral om mooi drama te maken. En we hopen dat als het uh, uh, flink wat geld oplevert... dat het natuurlijk vooral doorstroomt... naar mooie nieuwe dramaproducties van Nederlandse bodem. Als we er een remake van gaan maken, blijft er dan nog iets over? En, en heeft u daar nog ergens iets over te zeggen? Ja, want ik heb al contact gehad met degene die bij ABC het gaat bewerken voor de Amerikaanse markt. Dat is David Zabel, dat is een hoofdschrijver van ER, jarenlang geweest. En die was ook zeer te spreken over het origineel, vond het mooi, bijzonder. En ook het uitgangspunt origineel. Dus hij zei, ja, ik wil heel veel intact houden, maar... Het moet vertaald worden naar de Amerikaanse uh, markt. En bijvoorbeeld, het gaat over een vrouw die klem zit... tussen de officier van justitie waarmee ze getrouwd is... en de advocaat van kwade zaken waar ze uh, iets mee krijgt. Het Amerikaanse rechtssysteem is anders. Dus het zal sowieso uh, hier en daar wat aanpassing behoeven. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het type, uh, uh, zeg maar de, de crimineel die de hoofdrol speelt... of een van de, van de belangrijke rollen speelt, dat dat type ook... Ja, bestaat dat zo op die manier in, uh, in Amerika... Dat platte, platte accent wat Nou in ieder geval niet in een met een nee. Amsterdamse accent. Maar daar zullen ze vast een uh, vertaling voor kunnen vinden. Die interessant is. Nou, er, er zou zoiets aankomen bij het Amerikaanse publiek? Dat zal toch ook anders uh, zijn dan het Nederlandse publiek? V voorheen waren ze wat conservatief. Ik geloof dat dat, dat ook wel aan het bijtrekken is. Maar ze zullen toch anders reageren? Ja, maar toch is het wel interessant dat, dat Amerika de grens overkijkt. En vooral op dit moment ook naar Nederland kijkt. Omdat hier... Afwijkende originele uh, uh, series gemaakt worden. Dus de Amerikaanse kijker lijkt ook wel iets meer klaar voor een avontuur. En uh, de Verenigde Staten wil juist iets meer afstappen van de standaard series over uh, politie, ziekenhuis, advocaten. Dus ze zoeken juist. Uh, ja, iets, iets avontuurlijkers uh, en staan daar blijkbaar ook open voor. Dus wellicht dat uh, het iets vooruitstrevender wordt al daar. Meneer Kiefi, nog even een persoonlijke vraag. Ik heb alle afleveringen gezien van ja. Overspel. Komt er een deel 2? Nou, uh, op dit moment zijn we volop aan het draaien aan de tweede serie. Ah. De acteurs staan al uh, zo'n 80 dagen op de set en de volgende nog 20 dagen. En, uh, dus er komt een nieuwe serie en die wordt uh, hoogstwaarschijnlijk in 2013, want we moeten nog monteren, uitgezonden. Dan pas. Oké. Okay. Ja, dat spijt me. Nou, we ik iets <tie> anders kijken in de tussentijd. Dank hoor, okay. <tie> Robert Kiefiet, hoofddrama van de Varen. Dankjewel, daar. dag. Of je blijft lagen, uh, radio luisteren. Dat ja, ja, ja, kan ja, ja. natuurlijk altijd, zeker nu, blijven doen. Want na half tien, Sven Kokkelman. Goedemorgen Sven. Zo is dat Marcel, goedemorgen. Wat heb je allemaal? Commotie over dat Nederlandse visserschip bij Australië, de Margiris. De Oceanenleger waarschuwd Greenpeace, hebben we gehoord. Maar wat we nog niet hebben gehoord is de reactie van de rederij... En wat gaat die rederij doen met al die waarschuwingen? Zometeen in Goedemorgen Nederland. En verder, politiemensen zijn in grote onzekerheid... over de komst van de nationale politie. Ze weten nog steeds niet waar ze komen te werken... en sommigen weten helemaal niet of ze nog kunnen werken. En een oude vertrouweling van Angela Merkel doet een boekje open. Hij maakt gehakt van de bondskanselier of Duitse biefstuk. <laughs> Zal ik maar zeggen. <laughs> Zometeen bij de Cairo. in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien door Mechts. Radio 1, het NOS-journaal. In de Afghaanse provincie Helmand zijn twee Australische militairen omgekomen bij een helikopterongeluk. Drie andere Australische militairen kwamen om in de provincie Uruzgan... toen een man in een Afghaans legeruniform het vuur op hen opende. Niet eerder leed het Australische leger in Afghanistan op één dag zulke grote verliezen. Vicepresident Donner van de Raad van State heeft zijn hulp aangeboden bij de komende kabinetsformatie. Volgens Dagblad Trouw zou hij na de verkiezingen een analyse kunnen maken van de politieke situatie... nu de koningin geen directe rol meer speelt. Maar Tweede Kamerlid Schouw van D66 ziet daar niets in. Hij vreest dat het formatieproces op die manier buiten de Kamer om alsnog wordt beïnvloed. Donner zegt in een reactie dat hij alleen in actie komt als de Tweede Kamer daarom vraagt. En China heeft tientallen nieuwe vliegtuigen besteld bij de Europese vliegtuigfabrikant Airbus. Voor de 50 nieuwe A320-toestellen wordt zo'n 2,8 miljard euro betaald. De deal is gesloten tijdens een bijeenkomst met de Duitse bondskanselier Merkel en de Chinese premier Wen Jiabao. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met in totaal nog 30 kilometer file. Waarop vallen we nog op de A44 richting Amsterdam... staat tussen Warmont en het Oude Weting nog 6 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle ook weer vrij in het zuiden van het land... op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daar staat tussen Gorda en Bavel 7 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Bij Bavel is de linkerreis ook dicht. En Autopech zorgt voor extra vertraging op de A325... Arnhem richting Nijmegen. Dat staat de de Wapenweg in Nijmegen, drie kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nederlands megavisserschip zorgt voor ophef over de hele wereld. Manafiele adviseurs helpen schuldenaars nog verder in de problemen. Oud-adviseur maakt Duitse biefstuk van Angela Merkel. En uh, het ochtendhumeur krijgt u ook nog van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boenens is vanochtend in Keienborg. In de campagne pleitte het CDA gisteren voor meer geld voor de krimpgebieden. Eens even kijken in Keienborg hoe ze daarover denken. Volgens op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgen Nederland. De Margiris, dat mega-schip van visser Parlevit en Van der Plas... is net aangemeerd in de haven van Australië. Greenpeace probeerde dat schip vanochtend tegen te houden. Maar dat is niet gelukt. De milieuorganisatie is bang voor overbevissing. Contact nu met Diederik Parlevliet. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van Parlevliet en Van der Plas. BV, het schip De Margiris is dus in Australië... om dit jaar 18.000 ton vis binnen te halen. Ik heb begrepen dat is net zoveel als de hele opbrengst... van de vissersvloot in de jaren 50 was ik uh, nog een heel klein jongetje, dus ik, uh, dat weet ik niet precies, die getallen in mijn hoofd, maar dat kan ik me niet voorstellen. Oh, nou, het is in ieder geval 18.000 ton. Uh, het is een heel groot schip. Uh, en nou zegt Greenpeace, dat is een gevaar, trouwens niet alleen Greenpeace, ook Tasmanië is bang dat u de leeg leegvist. Hebben ze gelijk? Nee, ze hebben niet gelijk, want uh, overigens, dit schip uh, is verkocht naar een joint venture uh, van ons, uh, tezamen met een Australische partner, en gaat onder Australische vlag, dus uh, we zitten onder het volledig beheer. ...van de Australische government. Dat is al zo? Dat uh, wordt, nu, is nu, uh, wordt nu gedaan. Maar uh, vaart het schip nu nog onder Nederlandse vlag de haven binnen daar... ...of al onder uh, de Australische vlag? Het schip uh, uh, is binnengevaren onder uh, Nederlandse vlag... ...en uh, wordt nu omgevlagd naar Australië. Waarom? Omdat uh, een, uh, een viswijschip uh, in Australië... ...mag alleen maar vissen onder, onder de Australische vlag. ja. Maar nou zegt Greenpeace niet meer uitvaren. Gaat u gehoor geven aan de oproep van Greenpeace? Nee, de Australische visserij is de best gereguleerde visserij in de wereld. Dat weet Greenpeace ook. En de quotas zijn zorgvuldig vastgesteld door de Australische regering. En het schip gaat gewoon vissen als de invlaggingprocedure afgesloten is. En dan? En dan gaat hij vissen. Juist. Nou, uh, verloopt het quota uh, uh, dat u hebt met een jaar. Zal het schip ernaar verder trekken? Nee, het schip uh, blijft definitief onder de Australische vlag. En als het quota vol, is, uh, uh, in, uh, uh, quota vol is, dan stopt het met vissen. En dan gaat het andere jaar weer verder op ja. uh, een nieuw quota. Juist. Dus precies hetzelfde zoals nu in Europa gebeurt. Ja, en is het wisselen van vlag dan een, een, een truc om ook in de Australische wateren te kunnen fietsen? Met andere woorden, het Nederlandse kwotum is vol en dus gaan we dan maar in Australië verder? Nee, dat is niet waar. Het is een, zoals ik al zei, het is een joint venture tussen een Australische partner en ons. Waarin de Australische partner zorgt voor de quota en wij voor het schip. En dus het, is, het, is, het heeft niets te maken met een, dat we hier uit Nederland weggegaan zijn. Het schip is definitief verkocht naar Australië en blijft daar ook in Australië. Dus u bent er vanaf? Nee, wij zijn nog st steeds partner <laughs> in die nieuwe zaak. Ja, oké, okay, maar het is niet meer 100% uw eigendom, dat schip? Het is niet meer 100% ons eigendom, nee. Nee, het is een enorm schip. Als ik, als ik foto's zie, ik kan de afmetingen niet helemaal precies zien... maar het ziet eruit als een olietanker. Zeker niet. Hij is 140 meter lang. Oh. En het schip uh, uh, is uh, zo groot omdat hij een groot koelhuis heeft in de buik. En uh, omdat hij, uh, het schip vangt de vis, vriest hij in. En dan moeten ze opgeslagen worden. En daarvoor is het schip groter dan een gemiddelde visserijboot. Ja, 40 bijna aan boord. Uh, 200, uh, alles bij elkaar. Ook met de mensen die aan land werken. Klopt hè? Ja, klopt. Ja. Moet je niet in deze tijd zeggen dat is gewoon te groot. met alle discussie over overbevissing? Nee, maar zoals ik al zei, het schip is, is, uh, is iets groter als een normale visrijsschip, omdat hij de vis invriest. Dus het is een, een fabriek uh, op zee. Ja. Er moet ook ruimte zijn om een, in het koelhuis op te slaan. Dus, ja. dus dat is de enige reden dat het schip groter is dan een gemiddelde visrijsschip. Goed, het schip gaat dus opnieuw uitvaren onder Australische vlag deze keer in een joint venture. Het is niet meer helemaal uw eigendom, maar een oproep van Greenpeace geeft u geen gehoor. Er is helemaal geen reden toe. Uh, zoals ik al zei, de best gereguleerde, gereguleerde visserij ter wereld. Ja. Uh, en er is helemaal geen, geen reden toe om, uh, om, uh, om aan, aan de oproep van de Olympisch te, te, te horen te geven. Goed. U bent onderweg naar Schiphol. Ik wens u een prettige vlucht. Diederik Parlaviet, directeur van Parlavliet en van de Plas BV. Dank ik dank u wel. Dank u. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door nu naar malafide schuldhulpverleners, want die storten zich op de snelgroeiende markt van mensen met financiële problemen, die daardoor juist nog verder in de schulden raken. Joker de Kok, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverlening. Uh, dit is een bekend probleem. Uh, waarom vraagt u er nu opnieuw aandacht voor? Omdat we sinds uh, per 1 juli hebben we de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daar is een verplichting vanuit de gemeente om een, uh, een schuldhulpverlening aan te bieden gratis aan de mensen die uh, kampen met financiële problemen. Ja. En uh, op de een of andere manier is dat niet geland, zeg maar, in het land dat, dat, dat mensen daar recht op hebben. En we krijgen ontzettend veel, echt heel veel vragen van mensen die uh, benadeeld zijn door uh, private organisaties, door mensen die zich voordoen als schuldhulflener, zich ja. voordoen als financieel adviseur, als budgetcoach, et cetera, ja. die hoge rekeningen wegleggen en uiteindelijk helemaal niets realiseren voor mensen. Hoeveel mensen zijn het slachtoffer? Ja, we krijgen echt tientallen meldingen per, uh, per week binnen van mensen die echt rekeningen van uh, 700, 800 euro hebben moeten betalen, die 70, 80 euro per uur hebben moeten betalen voor het openen van de, uh, de enveloppen bij wijze van spreken. Ja. Uh, er worden verwachtingen gewerkt van, uh, wij kom naar ons toe en wij uh, lossen uw uh, financiële problemen op. Ja. Kijk, en uh, financiële problemen in deze tijd zijn heel erg moeilijk op te lossen. Ja. Wij doen als branche heel veel, we hebben heel veel afspraken gemaakt met koepelorganisaties van schuldeisers juist om voor samenwerking ja. en uh, private uh, of eenpitters kunnen gewoon niet geen gebruik maken van die, uh, die koepelafspraken, uh, nee. Maar daardoor krijgen ze ook gewoon uh, die, de, die schulden ook niet opgelost. Maar zijn het oplichters of niet? Nou, oplichters is een heel groot woord. Uh, ze scheppen verwachtingen die ze vervolgens niet waar kunnen maken. En dat is het probleem. Dat uh, heel veel mensen toch daar van het weinige geld wat zij nog ter beschikking hebben. Hè, want vaak ligt er loonbeslag of een andere vorm van beslag. Hebben ze weinig geld over om van te leven en daardoor wordt dan nog een stuk van afgenomen... Ja. door mensen die zeggen van wij helpen je tegen betaling. Ja. Maar u hebt dit probleem al eerder aangekaart... en blijkbaar is het niet geland en, en het NIBUD, de budgetvoorlichter zal ik maar zeggen... die adviseert schuldenaren om altijd te controleren... of hulpverleners zijn aangesloten bij de branchevereniging, bijvoorbeeld het NVVK. Maar het helpt dus allemaal blijkbaar niet genoeg. Je merkt dat er gewoon een groeiende groep is die in de financiële problemen raakt, en ook die groep, juist die groep, is ook helemaal niet bekend van waar moet je zijn met dit soort uh, problemen. En maar dan moet je dan op zijn? op internet ja, wend je in elk geval tot je, tot je gemeente. Hè? Een gemeente heeft gewoon een zorgplicht hè, bij financiële problematiek. Kijk ook op de sites van de branchevereniging als BPBI, naar het Nibud, naar de NVVK. Daar staat, op, bijvoorbeeld op onze site staat, bij de NVVK, staat exact bij wie je moet zijn. Welke partijen lid zijn van de NVVK. Dus we krijgen heel vaak vragen van klachten bij ons binnen. Maar wij kunnen niks met klachten van organisaties niet bij ons aangesloten zijn. Op het ja. moment dat er iets mis zou gaan ja. bij één van onze leden, dan hebben we gewoon het klachtrecht en dan, dan, dan maken we dat opnieuw op orde. en dat, dat heb je niet als je niet aangesloten bent bij een, een branchevereniging... of niet gecertificeerd bent. Zijn er zaken zo ernstig dat u overweegt om naar het Openbaar Ministerie te stappen? Ja, we hebben de, de, de meldingen sowieso doorgespeeld. We hebben ook, er zijn ook recent Kamervragen gesteld. Ja. En we zien dat de toezichthouder gewoon te weinig mandaat heeft te weinig uh, volume, in, niet in menskracht, maar met name te weinig mandaat heeft... om echt goed op toe te zien. Dus we willen echt heel erg graag dat dat uitgebreid wordt en verdiept wordt. Ja, maar hoeveel zaken liggen er bij het Openbaar Ministerie dan? Ja, de, het probleem is dat uh, zij moeten gewoon een aantal zaken hebben van, uh, bij het Openbaar Ministerie. Oké, okay, ik dacht dat ik bedoelde bij het Ministerie. Nee, het Openbaar ik, uh, Ministerie Justitie. Dat weet ik niet, dat weet ik niet hoeveel hoe zaken daar liggen. Okay. Ik weet wel dat er uh, vrij veel onderzoek nodig is voordat ja. ze doorpakken op een mallefiede praktijk. Goed, nou, in 2007 pleitte de Tweede Kamer al voor een certificering voor de uh, schuldhulpverlening. Ja, uh, die, is intussen, die is intussen gerealiseerd. Er is een, een NEN-certificaat. En er zijn sinds uh, december uh, van 2012 zijn er een tiental grote organisaties gecertificeerd. Ja. We verwachten in het najaar dat er weer een uh, tien, vijftiental uh, grote organisaties zoals Krietbank ja. in Groningen, in Zeeland, in uh, uh, Oost-Nederland, in West-Prapen zijn allemaal gecertificeerd. Nou, ja. Dan weet je zeker dat je goed geholpen wordt. Goed, uh, opnieuw een oproep dus omdat te veel mensen nog het schip ingaan door malafide ja. uh, schuldhulpverleners. Uh, kijk op uw site, kijk op de, de site van de NVVK of bij het, budget, uh, bij het NIBUD of GIN. In ieder geval. Naar uw eigen gemeente, dat is uh, uw advies. Ja. Joke de Kok, voorzitter van de NVVK. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we nu de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De sgp lijstrekker Kees van der Staaien moet worden beveiligd... naar zijn omstreden opmerking over zwangerschap na verkrachting. Wie neemt het besluit om tot persoonsbeveiliging over te gaan? Dat is de vraag aan veiligheidsdeskundige Glenschoen. En die heeft dus het antwoord. De situatie wordt zo snel mogelijk bekeken door een overheidsdienst die heet de NCTV, Nationaal Coördinator voor Terrorisme en Veiligheid. Daarin zit een speciaal onderdeel dat is verantwoordelijk voor het kijken en advies leveren over beveiliging voor bewindspersonen en kamerleden. Dat heet de EBB. En waarin die groep, de commandant daarvan, dat is degene die een besluit maakt om wel of niet uh, extra beveiliging te leveren. Dat wordt normaal zo snel mogelijk gedaan... wanneer er nieuwe dreigingsinformatie binnenkomt... die erop duidt dat die persoon niet voor zijn eigen veiligheid kan zorgen. Of dat de lokale politie dat niet op het niveau kan doen... dat ze mogelijk nodig hebben. Alles dat wordt van Glenn Schoen Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Keienborg. Thijs -Bundus. Een klein dorp, een plek zou je kunnen zeggen. Ongeveer 1500 inwoners in de achterhoek. Onderdeel van de gemeente Bronkhorst. En uh, ja, het ligt midden in een krimpgebied. Ze uh, hebben te maken met teruglopende uh, voorzieningen. En gisteren werd duidelijk dat het CDA. Uh, ja, in de campagne meer geld wil vrijmaken voor de krimpgebieden. Reden van mij is om te gaan kijken in zo'n krimpgebied. In dit geval dus uh, Keienborg. Hoe het daar gesteld is met. Uh, ja, zo'n kern waar de voorzieningen langzaam maar zeker weggaan. En ik sta hier voor een zorgsuper, zoals het heet. Dat is een van de voorzieningen die er nog steeds is. Peter van Heek, u bent van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen. Hoe is het nou gesteld hier in Keienborg? Uh, op zich, uh, met de bewoners is, is, is het goed gesteld. En uh, er is ook een hele, een hele goede gemeenschap met elkaar. En samen uh, zo hebben ze ervoor gezorgd dat die voorziening hier nog is. Want uh, in 2009 ging, ging die failliet. En eh, toen hebben ze met elkaar gezegd, nou, dat, dat laten we dat niet gebeuren. Ja, ja. Ria Harteman, u bent van de Dorpsraad. Hoe belangrijk is het dat zo'n supermarkt hier nog is? Nou, alleen al voor het sociale gebeuren natuurlijk, want eh, er wordt een sociaal praatje gemaakt. Hè, dat is vrij makkelijk, maar het is natuurlijk ook heel erg makkelijk hè, met, eh, dat je hier je boodschappen kunt halen en niet eh, naar, naar andere plaatsen. De karretjes worden op dit moment naar buiten gerold. Uh, Mirjam Keunen, u bent van die uh, zorgsuper. We lopen even naar binnen. Uh, supermarktje midden in een klein dorp. Uh, we hoorden het net al belangrijk voor, uh, de, voorziening, uh, voor, de, voor, voor de voorziening en voor de leeftijd in het dorp. Uh, ja, hoe merkt u dat? Ja, het, is, het wordt minder druk hier. Het, uh, mensen gaan toch meer naar de grote dorpen. En ja... Daar is het allemaal iets goedkoper. Ja. Nog even naar Peter van Heek. Uh, ja, nu roept het CDA, er moet meer geld naar die krimpgebieden. Maar nu heb ik eigenlijk een beetje het idee... dat uh, die kleine uh, kernen het eigenlijk gewoon zelf heel goed kunnen regelen. Nou, kijk, dat, dat lijkt misschien van buitenaf lijkt dat, lijkt dat zo. Maar het is wel best kwetsbaar. Uh, het gaat om uh, een, een kleine groep mensen die zich heel sterk maken. De verenigingen die er zijn, dat is heel belangrijk. <tus> De besturen daarin. Maar je ziet dat dat allemaal toch langzamerhand minder wordt. Ja, Ria Harteman, is het moeilijk inderdaad om ja. betrokken mensen bij elkaar te krijgen? Nou, hier in Kijber valt dat uh, echt mee. Uh, omdat ze toch voor elkaar staan. Hey, als je wat uh, belangrijks hebt, dan uh, laat iedereen alles vallen. En dan is het een topdorp om met elkaar samen te werken. Ja. Uh, Peter van Heek, uh, ja, gisteren dus het CDA in de campagne meer geld voor de krimpgebieden. Is het nou een goedkope uh, verkiezingsslogen volgens u? Nee, oh nee, ik denk niet dat het een goedkope uh, uh, verkiezingsslogan is. Het, uh, de, ja, het is wel een tijd van de politieke rader geweest in de campagne. Ja, nee, op zich uh, moet ik zeggen dat de aandacht voor krimp belangrijk is. En uh, de krimp zie je vooral in de, in de rand van, uh, van Nederland. En, uh, en het was, ik, ik, ik merk uh, dagelijks van uh, dorpen die dus bij mij bellen over scholen die dichtgaan. En echt ouders die ook met, uh, de, met de handen in het haar zitten, maar ook dorpen waar, als er alleen nog maar gepraat wordt dat de school dicht gaat, er uh, al een effect ontstaat dat de jonge ouders zeggen van... nou, daar gaan we allemaal niet wonen. We gaan naar een ander dorp waar to wel toekomst is. Wat moet er nou gebeuren? De, de gemeente Bronkhorst is een hele grote gemeente, een grote oppervlakte. Veel van dit soort kleine kernen. Wat moet er nou gebeuren? Moeten ja, die kleine kernen meer zelfstandigheid hebben... en meer zeggenschap over budget krijgen om de boel draaiende te houden? Nou, op zich, kijk, op, uh, uh, het meedenken van de, van de bewoners is heel erg goed... Maar dat betekent ook dat je er dan ook echt wel een stukje verantwoordelijkheid daarbij uh, bij hoort. En uh, tegelijkertijd ook het uh, vertrouwen dat het, dat het goed komt in het ja, dorp. Maar moet, moet een kern uh, zelf meer zeggenschap over budget krijgen? Is dat de oplossing? Nou ja, kijk, of dat helemaal de oplossing is, dat is wij, waar, waar wij uh, nu mee bezig zijn, is ook in een, in, een, in een pilot, is om te kijken of het totale bedrag wat een gemeente kwijt is aan een, aan een kleine kern, om daar de bewoners in mee te laten denken van hoe gaan we dat besteden. En het zou best kunnen als de bewoners met elkaar vinden... dat die supermarkt zo belangrijk is, dat daar wat geld voor is. En uh, of een dorpshuis of een andere uh, functie in het dorp... in plaats van uh, uh, heel veel geld in wegenonderhoud. Nou, Er is hier net een klant binnen, wordt even afgerekend. Uh, mevrouw, hoe belangrijk is zo'n supermarkt in een klein dorp als Keimborg? Heel belangrijk. Waarom? Dat is makkelijk. <laughs> wat heeft u nou gehaald zo op de vroege ochtend? Spek. <laughs> En wat gaat u nou weer doen? Stamp op de dijfie maken. We er vroeg bij. Nou, eet, eet smakelijk deze ochtend. Dankjewel. je was dat van Thijs Boelens. Straks voormalig raadgever maakt gehakt van Angela Merkel. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 2001. 100 miljoen mensen met één gemeenschappelijke munt. De euro. Ons geld. Deze dag, 30 augustus 2001, presenteerde Wim Duisenberg voor het eerst de nieuwe eurobiljetten. Nederland moest afscheid nemen van het eigen kleurig geld. En dat ging met enige weemoed gepaard. Hans de Heij van de Nederlandse Bank was nou betrokken bij het design van het Nederlandse geld en ook bij de invoering van de euro. Ja, dat, dat de Nederlandse biljetten gingen verdwijnen, ging mij zeker aan het hart. We zijn eigenlijk twintig jaar teruggezet in de tijd. Mijn opleiding is ingenieur. Ik ben industrieel ontwerper en in Delft opgeleid. En ik hou me dan met name bezig met het, uh, het ontwikkelen van nieuwe eurobiljetten en daarover na aan het denken... De eurobiljetten zijn wel echt helemaal uh, ingeburgerd. Maar we, we merken wel, en misschien ook in dit, in dit vraaggesprek... dat er toch wat, wat weemoed blijft hangen bij de Nederlanders... naar de, de mooie Nederlandse biljetten en overigens ook de mooie Nederlandse munten. Uiteindelijk komt het neer op een soort rapportcijfer. En de, een van de meest interessante dingen die we meten is de beleving van de, uh, van de biljetten. En dat komt uiteindelijk neer, vindt u het nou mooi of lelijk... En er zijn twee eurobiljetten die Nederlanders eigenlijk echt lelijk vinden. Dat is de euro 5 en, de, en in iets mindere mate de, de euro 10. Dat, dat hebben we nooit eerder gemeten dat mensen het eigenlijk een lelijk biljet vinden. Ja, of de eurocrisis invloed heeft op hoe mensen de, de biljetten beleven, dat, dat is een goede vraag. Dus, die hebben we ons hier zelf ook al twee, drie maanden geleden voor het, voor het eerst gesteld. En, de munteenheid, de euro, die staat uh, onder druk. Daar hebben Nederlanders, uh, dat, uh, ik ken geen, geen onderzoek daarnaar, maar er waarschijnlijk uh, niet zulke goede gevoelens over als toen we uh, Duizenberg dat elf jaar geleden voor het eerst liet zien. Het zou me niet verbazen als, als daar toch wel een relatie is, maar die zal niet zo heel sterk zijn. Men gaat niet een bankbiljet heel veel mooier of heel veel lelijker vinden omdat men over de munteenheid uh, wat andere gevoelens heeft gekregen. Maar de biljetten zijn wel echt Europees geworden. Ze hebben toch wel uh, vrij felle kleuren gekregen. Dat is ook uh, een Nederlands voorstel geweest, die kleuren. En ook bijvoorbeeld een, een witte strook, een onbedrukte strook aan de linkerkant. Zodat het toch, uh, als je het weer vergelijkt als wereldvaluta... met bijvoorbeeld de dollar of de Japanse biljetten... dan zijn het toch wel echt Europese biljetten geworden. Hans de Heij van de Nederlandse Bank... over de introductie van de eerste eurobiljetten deze dag in 2001. heavy into your arms these days of dust, which we've known will blow away with this new sun but I Van and Sons. Het is 7 voor 10, u luistert naar de Caro op Radio 1. Angela Merkel, dames en heren, is niet meer dan een machtscheile Oost-Duitse... die hard bezig is een autoritair regime te installeren. Voordat u gaat mede, dit is niet mijn mening. Het is een, uh, de mening van een uh, oud raadgeverster van Merkel. De 71-jarige Gertrude Heuler, die in een boek uh, dit soort kritiek schrijft. Het boek is net uitgekomen over Merkel met de titel De Peetmoeder. Rob Zagelberg, koos in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het beeld dat je krijgt van Merkel na het lezen van dit boek? Nou, eigenlijk dat ze tot 1989 een uh, muurbloempje in de Oost-Duitse DDR was. En toen die DDR ja, eigenlijk uh, verdween naar de mestveld van de geschiedenis... dat Merkel opeens moest bedenken, ja, wat ga ik nu met mijn leven doen? En ze was zeer afwachtend ook een uh, het soort gedrag dat je misschien in de DDR uh, leerde... en. Uh, Ging eigenlijk bij alle politieke partijen langs, koos er toevallig eentje uit en daar begon haar ongelooflijke opmars. Toen zou ze veranderen in een machtscheile, dominante vrouw die kanselier Kool uh, van zijn standbeeld duwde en nu in de eurocrisis eigenlijk heel Europa wil beheersen met Duitse begrotingsregels uh, ons opdwingt. En eigenlijk ook een groot gevaar voor de democratie zou zijn. Dat is uh, ja, wat mevrouw Huller stelt. Ah, waarin schuilt het gevaar voor de democratie dan? Nou, dat ze niet alleen uh, de macht in haar eigen partij uh, heeft uh, overgenomen... volledig tot een uh, kanslerwaalverein uh, ter uh, kroning van zichzelf heeft uh, gemaakt... maar ook de... Het parlement, uh, ja, de macht van het parlement heeft uitgehold door allerlei uh, euro-reddingspakketten langs het parlement. En vooral ook uh, zonder uh, toestemming of uh, goedkeuring van het grondwettelijk hof ja. te hebben besloten. Uh, en ook uh, wat ook het gevaar zou zijn is dat zij eigenlijk uh, ja, een Duits recept, een soort geheime missie heeft om heel Europa uh, aan Duitsland te onderwerpen. Zoals we al wel vaker in de geschiedenis hebben gezien. Ah, maar dan zonder baardgroei zal ik maar zeggen. Uh, de uh, vraag is, is het waar? Klopt het wat deze mevrouw schrijft? Nou, de feiten, uh, die schijnen wel te kloppen. Echter de interpretatie en vooral ook de conclusie dat Merkel dus een uh, machtscheide politica is... die Duitsland dus, uh, niet alleen Duitsland, maar ook Europa uh, wil onderwerpen. Ja, dat is natuurlijk enigszins kort door de bocht. Vooral uh, omdat ze zelf altijd uh, ja, erg bescheiden blijft en zegt verantwoordelijkheid te willen overnemen. En ook niet uh, de soort verspilzucht en ook arrogantie van normale potentaten heeft. Ja. Um, ja. Wat is er ooit gebeurd tussen deze twee vrouwen, denk je dan? Nou, uh, niet alleen dat ze het misschien persoonlijk niet zo goed met elkaar kunnen vinden. Uh, Heuler, uh, die zou Merkel wel eens van raad hebben uh, voorzien. En vooral was adviseuze van Kohl. En mevrouw Heuler, die wilde zelf eigenlijk uh, graag uh, politica en minister worden onder Kohl. Kohl is echter voor uh, uh, Merkel, voor zijn mits Merkel. Ja, die natuurlijk uh, de machtigste vrouw ter wereld is geworden. Zoals ook het... Uh, Forbes, ja, het zaak Ja, dus ze is net uh, opnieuw uh, benoemd tot the uh, mightiest woman uh, on earth. Ja, en uh, ergens uh, uh, steekt dit, uh, de West-Duitse uh, Domineesdochter Heuler, die dus het boek heeft geschreven, die kan er niet goed tegen dat uh, de Oost-Duitse domineesdochter uh, zo machtig is geworden in haar partij en ook in Duitsland en Europa. Juist. Goed. Uh, nou, de, de, je zegt de feiten kloppen wel. De interpretatie is aan Heuler. En daar zit dus wat uh, uh, oudseren en wat uh, haat en nijd over en weer, begrijp ik van je. Nou is de vraag wat dit boek voor schade aanricht. Nou ja, de schade is al lang aangericht. Die is eigenlijk immens omdat mevrouw Heuler de Van Talkshow in uh, tv-studio uit. Uh, ...natuurlijk zeer veel aandacht krijgt omdat zij het meest kritische boek over Merkel ooit heeft geschreven. Ja. En die eurocrisis die is vooral ook niet voorbij. En als bijvoorbeeld uh, ja, het misgaat met de euro of als het Duitse belastinggeld uh, niet meer uh, terugkomt... Ja. Ja, ...dan zullen mensen zich dat bij de verkiezingen van volgend jaar uh, herinneren. Juist. En dan uh, zal ook de naam Heuler natuurlijk erg vaak vallen. Juist. En het is nu wel zo dat een groot deel van de Duitsers, ik geloof twee derde uit de peiling laat... Uh, ...tegen extra steun is aan uh, de Zuid-Europese landen. Dus het hangt allemaal met elkaar samen op Zaalverberg vanuit Berlijn. Ik dank je wel. Pardon, straks, dames en heren, politieagenten voelen zich onzeker over hun toekomst. Door de komst van de nationale politie weten dienst niet of ze straks nog een baan hebben en of wat hun standplaats wordt. Hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland na het nieuws met Dorad Megens. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.